Koning Albert wil dat de kwestie snel wordt opgelost... zodat de formatie verder kan met sociaal-economische onderwerpen. Op Wall Street is de Dow Jones-index toch nog in de plus gesloten. De beurs stond de hele dag op verlies, maar sloot 0,6 hoger. In het laatste uur veerde de handel zonder duidelijke oorzaak op. In op de dag waren de beurzen in Europa lager gesloten. Het weer, vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen en een stevige zuidwestenwind... Overdag nog steeds wind, wisselijk bewolkt... met in de middag en avond enkele buien... en middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is het tweede uur van Casa Luna... waarin we door willen praten over pensioenen. Er wordt nog steeds onderhandeld bij de FNV... over het pensioenakkoord zoals het er ligt. Uh, maar ik ben ook vooral benieuwd naar uw eigen ervaringen. Heeft u een goed pensioen? Uh, bent u er helemaal niet mee bezig? Bent u met pensioen... Um, of vindt u dat we ook wel met iets minder zouden toekunnen? Nou, dat zijn allemaal vragen. naar aanleiding van het gesprek dat ik had met Hasco van Dalen. Um, daarnet voor het hoorspel. dat nieuwe hoorspel, eerste aflevering. Stiet Larsson, dat uh, gaat wel goed goedkomen. de komende de, uh, uitzendingen van Kazaloenen. Um, u kunt bellen met 0800 1121. 0800 1121. We gaan zeker ook even uh, schakelen naar Amsterdam voor het laatste nieuws over de onderhandelingen. En, Marcella Mesker, uh, Nadal op 2-0 achterstand in sets. Heeft hij nog een tweede leven en wordt er goed getennist op Doming? Ja, er wordt steengoed getennist. Het is beangstigend zo goed uh, bij vlagen. En het is spannend ook, want Nadal is aan een mini-comeback bezig. Althans in deze derde set hoor, want hij staat 6-2, 6-4 achter tegen Novak Djokovic. En dan hadden we weer een heel spannend begin met een drietal opeenvolgende breaks. Twee keer stond Novak Djokovic een break voor, twee keer kwam Nadal terug. En nu leidt Nadal met 4-3 in die derde set... Djokovic serveert, dus het kan gelijk worden tot 4-4. Maar Nadal staat op 15-30. Dus je ziet dat uh, wat je zegt, ja, de, de laatste adem, het laatste uh, leven van Nadal... dat geeft hij uh, in deze derde set. Het is ongelooflijk wat voor een uh, veerkracht en mentaliteit die in deze derde set laat zien. Want ja, het is pas de derde set. Wil hij winnen, dan moet hij hierna nog set 4... En set 5 winnen. En dat is een geweldige opgave. Maar goed, de eerste twee sets dus naar Novak Djokovic. En nu in de derde set de stand 4-3 voor Nadal. Dankjewel, Marcella Mesker. We komen zo ongetwijfeld terug. Want misschien wordt het wel weer terugspannend. En dat willen we graag meemaken. Spannend is het zeker ook bij de FNV. Daar gaat het over de pensioenen van de toekomst. We hebben überhaupt sowieso natuurlijk met de toekomst te maken... Maar er is dan ook een actualiteit van vandaag. En Peter van der Meerschout houdt het allemaal in de gaten. Maar er valt weinig te zien en weinig te beleven. Of is er toch iets te melden, Peter? Nee, er is heel weinig te melden. Ja, wat, wat je hier op de achtergrond hoort nu, dat zijn uh, de collega's van, ja? uh, van de kranten. En nou, van, die zijn nog uh, lekker uh, van de radio. wakker. Ja, maar ja, en dan komt er af en toe even weer een uh, woordvoerder van een van de voorzitters. In dit geval overigens wel interessant. Het is namelijk een woordvoerder van... Uh, ik van de Kolk even naar beneden. Maar die zegt eigenlijk ook alleen maar... ja, we weten het niet en we zeggen nog niks. En we kunnen dat nog niet helemaal um, uh, uh, uh, uitsluiten. En wat wordt het dan en hoe gaat het dan? Dus ja, um, yeah, uh, wij wachten nog altijd. De NRC en, en ook, meldt, heb ik, heb ik begrepen... Ja. dat er gepraat wordt over uitstel. Heb je daar iets van gehoord? Ja, um, dat horen wij ook. Wij, wij horen ook dat de NRC dat schrijft, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, maar we halen ze vandaan. De, de, de, de, ja, de, kijk... Um, je gaat bellen en praten met, uh, met je eigen contacten. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, uitstel is een voor, is een, is een idee, maar ik weet niet of dat, dat nou wel uh, uh, tot iets leidt. Uh, het geeft in ieder geval aan dat als hierover zou worden gesproken, over uitstel om tot een beslissing te komen, dat er echt gewoon een groot probleem is. En dat ze dus meer tijd nodig hebben om uh, uit de problemen te komen. En dat probleem dat is natuurlijk dat. Een... En toen was Peter van der Meerschout weg, althans de verbinding. Nee. Ja. Je was even weg. Je viel even weg. Maar nu ben je nog wel. Maak je zin af. Okay. Als je... Nou. Um, um, uitstel wil alleen maar zeggen dat er dus meer tijd moet worden genomen om uit de problemen te komen. Ja. En het probleem is dus dat één vakorganisatie, een um, bondgenoot, heeft gezegd... Uh, nee, we moeten opnieuw gaan onderhandelen. Maar dat is eigenlijk gewoon geen begaanbare weg, vinden de andere bonden. Maar vinden ook de andere vakcentrale, CNV, MHP, de werkgevers. Want er is gewoon al anderhalf jaar gesproken over dit pensioenakkoord... om nu alles weer terug te grabbel te gooien en opnieuw te gaan beginnen... Dat wordt gewoon lastig. Ik hoor trouwens boven wat gerommel. Maar het kan zijn dat er weer geschorst wordt. En dan lopen mensen uit die vergaderzaal ja. om nog even kleine groepjes verder te praten. Ja, zo gaat het uh, al de hele avond. Ho Hoe lang ga jij nog blijven op je post? Nou ja, totdat het klaar is. hè. Ik bedoel, morgen hebben we weer gewoon uitzendingen. Moeten we wel vertellen wat er allemaal gebeurd is, toch? <laughs> Oké. Okay. Nou, dan wens ik je alvast... Uh, uh, uh, uh, uh, nou, misschien tot later, dat hoop ik althans. Ik hoop je nog te spreken. En, uh, hou vol. Ja, is goed, Lex. Dank je wel voor nu. Okay. Peter van de Meerschout op zijn post met de collega's um, voor de deuren van FNV. Goed, hoe zal het gaan? U weet het, uh, hoe zal het gaan met de pensioenen straks? Blijven we het solidair doen met z'n allen? De lasten uh, verdelen, dus ook de pijn, daar waar het moeilijk wordt? Of gaat straks een grote groep mensen zeggen... nou, ik ga het zelf doen... en dan trek je dus de stekker uit het collectieve systeem. Bel erover met uh, Kazaluna, 0800 1121. Wat zijn uw ervaringen? met uh, het pensioen. Hans van Hest, nacht. Ja, goedenavond. Of nacht is het ja. Ja, ja. Hallo. Nou, ik, ben, ik ben zojuist klaar met werken. Um, voor vandaag dag. bedoel je? Mag, of ben je met pensioen? Nee, ik ben voor vandaag klaar. Oké. Okay, ja. Of ja, voor vandaag. Ja. Het, het, het is alweer dinsdag eigenlijk al. Ja. Ja. Maar dat gaat soms snel in het leven van een vrachtwagenchauffeur. <laughs> ik wil eigenlijk aangeven dat ik de afgelopen twintig jaar... Uh, voor 70 uur in de week gemiddeld... Uh, aan de weg timmer. Dus ik maak eigenlijk een soort van tropenjaren. En als ik dan ook tot mijn 67e door moet... dan denk ik dat het niet eerlijk is. Ik heb bovendien ook uh, gekozen voor dit vak... omdat dat toen een bepaalde regeling was... zo'n zo 20 jaar geleden. Dan zou je met je 7, 8 5 jaar ongeveer mee kunnen stoppen. Ik denk, nou, dat is een mooie tijd. Ja. Dan moet ik veel uren maken. Ik betaal flink wat premies en belasting. Want ik, ja, van mijn salaris blijft... Uh, Zeer weinig over, kan ik u vertellen. Nou ja. Dus ik, ik werk er hard voor en ik zal daar ook wel door slijten. En uh, ik heb natuurlijk veel minder sociaal leven dan mensen die een uurtje of acht op een dag maken. En het is een keuze, dat klopt. Alleen de andere kant, waar ik dus ook voor gekozen heb, die wordt nou eventjes afgegrendeld. Dus... Dat wil zeggen, de, de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Nou, het ja, kan eerlijk. wel, maar dan krijg je minder, uh, dan moet je ervoor betalen. Dat is eigenlijk het idee. Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar ik heb ooit die keuze gemaakt, zeg ja. maar. Hè? Ja. Ook, ook voor dit beroep. Ook, ook met, dat, uh, met, met die toekomst. Met dat uitzicht, zeg maar. Hè? Ja, natuurlijk. En, uh, ja, als er meer chauffeurs als ik zou overdenken, dan denk je dat je binnenkort niet meer aan chauffeurs kan komen. Nee. Want die gaan echt niet 70 uur maken... tot ze, tot ze 67 zijn. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want, uh, is het waar dat je, dat je zegt dat je vaak 70 uur per week werkt? Ja. ja. Daar komt het wel op neer. 65 tot 70 uur ongeveer gemiddeld. Ja. Snap u? En, en, en ja, ik snap het. In principe, in principe zijn dat jaren dan, hè? Ja. En hoe oud ben je nu? Ik ben nou bijna 42, een paar weet je ja. Dus je dus, we... kan het nou goed volhouden, dat is geen enkel probleem. Ik kan het zeggen, je hebt nu nog helemaal geen last van... Uh... Nee, en het is ook zo dat dit, dat dit vak, zeg maar, toen ik ervoor koos, 20 jaar geleden ongeveer... dat het toen eigenlijk goed betaalde, ook de vergoedingen en het, uh, het uurtrief en zo. Dat, uh, maar dat is eigenlijk... In verhouding absoluut niet meegegroeid met de rest. Dus vroeger had je eigenlijk de helft van je salaris. had je eigenlijk gewoon over. Ja. En dan kon je zeggen van ja, maar je werkt er ook 70 uur voor in de week. Dat klopt. Hm. En dan mag je ook iets meer hebben dan een ander. Maar nou heb je dat gewoon helemaal nodig dat hele salaris. Hm. Dat is het verschil sowieso ook al financieel. En dan moet je straks en langer door. En, en de uren die je gemaakt hebt, die belasting die je er allemaal over afgedragen hebt. en al die premies. dat is het nou wel. Als al die chauffeurs zich aan 40 uur houden. dan komt er ook minder belastinggeld binnen. Dus ik denk dat die chauffeurs hun steentje behoorlijk bijdragen aan de maatschappij. tenminste, degene die die uren maken. en voor de meeste geld dat wel. Ja. Want je kunt een vrachtwagen moeilijk. Eh, na 7,5 uur werk zomaar ergens stilzetten. Dat werkt zo niet. Nee, het is, het... Die worden gewoon voor 15 uur per dag worden die gewoon ingepland. En vaa of... je dat ook als zwaar? We hebben het over zware beroepen. Is dit voor jou, ervaar je dat als zwaar ook? Um, uh, het, het, het is niet zo dat je moet tillen en sjouwen en zo. En in het begin is daar rijden allemaal heel leuk en mooi. Want uh, gewoon moet je kijken. Je mag van mijn baas gewoon uh, daar en daar naartoe rijden. Hè? De brandstof wordt betaald en uh, leuk. Maar op een gegeven moment ga je dat natuurlijk merken dat, dat, uh, ja, dat het gewoon werk is. Hè? Sommige mensen denken dat het geen werk is. Maar het is mm. in principe gewoon werk. Ja. En het wordt steeds drukker. Je bent ook de hele dag geconcentreerd. Je moet toch je werk zo goed mogelijk doen. Het ja. is toch een risico. Iedere dag dat je eigenlijk zonder brokken thuiskomt. heb je eigenlijk een goede dag gehad. Zo mag je dat eigenlijk wel zien. Dus ik denk dat het, als je de uren gaat tellen, dat het toch een zwaar beroep is. Er zijn genoeg chauffeurs die het weekend echt nodig hebben om uit te rusten. Die in het weekend ook, uh, ook, ook weinig uh, energie nog hebben zeg maar om met kinderen of weet ik het wie... Uh, die iets te ondernemen. Dat komt ook voor. Wat ga je nou, doen, wat ga je nou doen eigenlijk? Wat stel je wat nou ik heel. Ik doen. Ja, ja, nu niet, niet, niet vannacht, maar gewoon. Ja, je voelt je een beetje bedrogen, in feite. Daar komt uiteindelijk eigenlijk wel op neer. Ja. En wat, maar wat kan je doen? Wat ben je voor... wat stel je dan nog voor van je pensioen? Op dit moment? Uh, ja, dat is, dat is een heel lastige vraag. Ik, ik, ik wacht het eigenlijk een klein beetje af, maar misschien heb ik het al te lang afgewacht. Nou weet ik dat FNV-bond binnenkort weer zo'n uh, zo soort vergadering hebt Op ja. zaterdagmorgen, daar wil hij dan wel naartoe gaan. Maar in principe hebben ze eigenlijk al een soort akkoord gesloten en dan gaan ze naar de achterban. En ik betaal aan die FNV, daar ben ik ook al al zoveel jaar lid van. En vroeger was het goedkoop, tegenwoordig schrijven ze automatisch Ik geloof, 16 miljoen in de maand ervan af. En dan denk mm. ik bij mezelf, ja, dan krijg ik van die enveloppen voor thuis. En hoop ik ook flauwe in. Maar uh, ik ben het er eigenlijk allemaal helemaal niet zo mee eens. Mm. Er zijn een aantal mensen in onze maatschappij waar je gewoon ontzettend zuinig op moet zijn. Ja. En, uh, en uh, daar moet je gewoon goed voor zijn. Welke, van je welke vakbond ben jij lid? Van de FNV. Of, ja. Ja. Um, nou, ik, ik uh, dank je in ieder geval wel. Ik hoop dat je lekker kan gaan slapen nu. Ja, dat zou moeten, want uh, mijn baas verwacht van mij dat ik morgen weer, uh, ja. weer helder en fit uh, over een uurtje of zes, zeg maar. Uh, Zo. Ik naar de volgende bestemming gegaan. Goed, een uh, korte nacht wordt het. Maar... Nou, slaap ja. lekker dan en dank je wel. Ja, dank je wel. Succes ja. met je programma. Ja, ja dank je wel. Ik krijg een mailtje binnen van de 20-jarige David. Ik ga er vooralsnog niet vanuit als ik de leeftijd heb bereikt, dat ik ooit zou kunnen genieten van een pensioen. En ik denk dat ik er ook zelf voor moet sparen, dus dat doe ik dan ook maar. Dat kan natuurlijk ook geen kwaad. Ja, dat is nou typisch zo'n geluid van een jongere 20 jaar, dat hij gaat sparen. En als heel veel mensen dat doen, dat schijnt in Engeland gebeurd te zijn, dan trek je in feite met z'n allen de stekker uit het uh, principe van solidariteit, uit het pensioenstelsel. En dan zullen er mensen zijn die dat zich niet meer kunnen veroorloven. En een aantal natuurlijk altijd wel. Jelle de Jong, nacht. Hoi, goeienacht. Uh, ik ben. Uh, ja, ik denk dat ik even moet zeggen. Ik heb 24 jaar gewerkt. als geluidstechnicus. Ja. Daarna werd ik met 800 mensen ontslagen. Er werden melkbanen van gemaakt. Mm -hmm. Toen kreeg ik dus een pensioenbreuk. En toen ben ik uh, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur geworden. En toen was het werk hoor. Ja. Maar je kreeg geen vaste baan. omdat je. Uh, je had niet zoveel ervaring op dat vak, zeg maar. Ja. Je moest als beginner beginnen, zeg maar. Hoe ver ben je nu eigenlijk, Jelle? Hoe ik, ouder... nu ik krijg per 1 januari volgend jaar pensioen. Ben ik 65. Ik heb dus wat bedrijfspensioen, 4,5 jaar. Dat is dus, ik ben arbeidsongeschikt geworden... vlak voor, vlak voor die pensionering, van 4,5 jaar geleden. En toen heb ik uh, 550... 534 euro gaat. Dat werd aangevuld door de gemeente tot bijstandsniveau. En daar ga ik nu straks van verbeteren, want ik krijg AOW. Gaat dit programma nu over AOW of over de bedrijfspensioenen? Ik begrijp de bedrijfspensioenen, maar nee, het gaat over uh, pensioenen. Het ging over, ja, tenminste, in principe gaat het over de pensioenen. Ja, wel, wel, welke pensioenen? AOW of bedrijfspensioen? Wat er bovenop komt. De, de bedrijfspensioenen, want daar ja, wordt nu over onderhandeld. Ja, het is een combinatie natuurlijk met de AOW, ja, dus je kan het niet nou, allemaal los van elkaar zien. Nou, ik ben dus in die vetregeling geweest, maar dat werd vervolgens door de gemeente ingenomen. Uh, het werd verrekend, zeg maar. Hm. Het werd, ik heb 234 euro aangevuld. Ja. Maar ik vind het in zoverre gemeen. gemeente, ik heb gewerkt vanaf mijn vijftiende jaar. Ik heb dus 45 uh, leven, jaren belasting betaald enzovoorts. En men pikt het in. En uh, dat, dat moet niet kunnen. En degene die dus hebben opgebouwd vanaf, vanaf dat Drees werd ingesteld... Ja. die hebben voor twee mensen betaald. Dus het moet nu heel gemakkelijk kunnen. Want die moesten betalen voor de oude van toen... En voor zichzelf reserveren. Hmm. En dat reserveren is niet goed beheerd geweest. Ze hebben het risicovol belegd. Ze hadden het alleen in obligaties mogen beleggen. En dan is het met een vast inkomens, ja. Vast rentepercentage. En voor jou persoonlijk? Voor jou wordt het beter straks over een jaar? Ik word. Ik zit op rozen straks. <lacht> ik dan? zit nou net in de tijd. dat mijn pensioen werd ja. doorgetrokken. Ja. Nou, naar dan degene dan. die. Uh, tien jaar later, uh, waar die truc werd toegepast... want het was gewoon een wisseltruc. Als je 800 mensen ontslaat en ja. 800 mensen die baan als melkbaan geeft... dan krijgen ze de helft krijgt subsidie van de ja. overheid. Dat betalen jij en ik dus via de belasting. Ja, goed. Nou, Jelle de Jong, ik dank je wel. En ik wens je nog een uh, goede nacht. Veel okay. succes natuurlijk. Hou, ja, hoi. Hou vol. Niels Seelenberg e-mailt naar kazelunenapenstraatje-ncv.nl. Het komt mij voor als voorkomen bizar, dat FNV-gedoe. In mijn visie zal binnen nu en hooguit vijf jaar ons globale financieel-economische stelsel definitief ontploffen. De bankencrisis 2008 had niemand verwacht. Die is opgelost door landen op te zalen met staatsschuld en door centrale banken uit het niets geproduceerd geld. De luchtbel in het systeem verplaatst zich en wordt alsmaar groter. De technocraten uit Brussel verduisteren helder inzicht met ingewikkelde techniek en angstscenario's. Alleen hun oplossing kan ons redden? Nee. De situatie is onhanteerbaar geworden. En hoe eerder het klapt, hoe minder de schade. In dit licht is pensioengedoe totaal bizar. We mogen al blij zijn als we over 25 jaar... nog een vorm van een algemeen welvaartspeil hebben. Dream on, Jongerius en Van der Kolk. Met een groet van deze luisteraar, Niels Zelenberg. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je het gewoon uh, zo snel mogelijk... Dat, dat is dan een soort... Uh, ja, onvermijdelijkheid geworden. Dat het systeem helemaal in elkaar klapt. Maar daar willen we nog liever niet even niet aan denken. Uh, meneer Hoevers, goeienacht. Ja, hier ben ik. Ja, ja. hallo. U spreekt uh, met uh, Lex Bolmer van Casaluna. Bent u met pensioen al? Ja, al lang ja. Oh. Al, al, al vele jaren. En hoe is dat? Uh, nou ja, uh, het is een eenzaam leven. Ik, ik, ik heb het even daarover gehad. Ja. Uh, uh, ik heb nauwelijks meer sociale contacten. Nou, ja, voor de velen doe ik me niet. Ik, ik heb wel uh, liefhebberijen en, uh, uh, uh, en bezigheden. Kijk, er zijn inderdaad mensen die niet graag met pensioen willen. Die, die graag willen blijven doorwerken. Ja. Nou, waarom zou dat niet zo geregeld kunnen worden? Dus op een bepaalde leeftijd wel recht op pensioen... maar niet verplicht. Die, die, die mensen moeten dan kunnen blijven doorwerken als ze dat graag willen. alles is het tot je negentigste jaar... Ja. Hoe is dat met, jou, met, met u persoonlijk gegaan? Nou, uh, de, de, het bedrijf moest uh, uh, mensen kwijt. En toen hebben ze gebruik gemaakt van de fut regeling die, die toen bestond. Ja. De vervroegde uittreding. Ja, ja ik, ik moest weg. Ik, ik, had, ik had er geen zin in. Maar uh, ja, ik, ik moest. Wat deed u voor werk? Ja, ik heb bij de krant gewerkt. Als wat? Bij, bij de perscombinatie in Amsterdam. ja. ja. Ja, op de correctieafdeling ja en nu uh, en uh, u, u zag het eigenlijk helemaal niet zitten dat pensioen nee zo. Niet, niet, niet zo uh, ja ik, ik, ik heb altijd weinig uh, menselijke contacten gehad Om, alleen op op mijn werk uh, tamelijk veel hmm. en uh, ja de, de familie woont heel erg anders in het land. Uh, vrienden en kennis heb ik nou niet of nauwelijks. Dus het is een eenzaam leven. Ja, ja. dat is uh, spijtig zeg, want dan heb je eindelijk alle vrije tijd. Dus, uh, en, dat, wie dat, die dat niet graag wil en wie, wie liever wil, wil blijven doorwerken, dat hmm. moet dat kunnen. Al is ja. het tot de 90ste jaar. En dan uh, uh, een idee dat ik nog niet heb gehoord. Dat, is, dat gaat over mensen met zwaar werk. Ja. Het niet tot hun 65e jaar volhouden. Ja. Daar gaat het natuurlijk ook over. Hè? Daar wordt natuurlijk zwaar over onderhandeld bij de FNV op, het ogenblik, op dit ogenblik. Maar zou er geen mogelijkheid zijn om uh, ernaar te streven... om uh, mensen die, die ouder worden en dat zware werking eraan kunnen... lichter werk te geven, omdat ze het langere kunnen volhouden? Ja, dat is een, volgens mij een heel goed idee. Daar wordt inderdaad over gepraat om, uh, om daarvoor te, daarnaar te streven... Oh, nee, dat je dat, je dat uh, probeert op die manier op te lossen... zodat mensen met uh, al jarenlange ervaring in zware beroepen... dat die toch blij kunnen blijven werken. Dat is zeker een van de mogelijkheden waar nu uh, op gestudeerd wordt. Op de werktijden eventueel. Ja. Heel goed. Uh, meneer Hoefers, ik dank u wel. En ik wens u toch nog wel uh, veel plezier eigenlijk. Even dit. Alle goed? Dat even dit. Ik vind hogere pensioenleeftijd waar men naar streeft wel logisch. Want door de medische wetenschap blijven we langer gezond zijn. Ja blijven langer leven. Ja, dan lijkt het me onvermijdelijk om de pensioengerechtigde leeftijd een beetje om, omhoog ja, te schroeven. Dat zou ook wel fijn zijn, hè? Want dan uh, ja. hoef, je niet, hoef je niet alleen thuis ja, dat, te zitten. Dat, dat, dat is wat ik nou voor. Het, ik, ik, ik dank u wel. Het is helder. Heel dat goed. goed. Goeienacht. Ja, Dag. Ja, ja, ja. Dag. Ja, ja. U kunt blijven bellen met 0800 1121. Um, Valentijn, goeienacht. Dag. Um, ik ben een oude waarjonger. Van 50. <laughs> ik zit al meer dan 22 jaar in de Wajong. En ik heb altijd uh, iets opzij gelegd voor later. Wajong oh. wil zeggen dat je... Uh, als, als jongere jong gehandicapt bent, zeg maar. ja, precies. En, en daardoor nooit aan het arbeidsproces echt heb deelgenomen. Heb, heb jij überhaupt nooit gewerkt? Nee, nou in ieder geval niet zodanig... We, wel eens baantjes gehad, maar niet zodanig uh, gewerkt... dat ik echt uh, in een pensioenfonds terechtkwam. En pensioen heb opgebouwd. Mm -hmm. En heb dus eigenlijk altijd... Um, zelf gespaard. Gewoon via een spaarbankboekje. Ja. Dat al meer dan 32 jaar, 22 jaar lang. Um, en nu wordt de warjong straks opgeheven. Ja. En dan kom ik in de wet- en werk- en bijstand terecht. En dan ben ik dat kleine kapitaaltje uh, ook helemaal kwijt. Ben je dat kwijt? Of, uh, waarom? Omdat dan uh, in de wet- en werk- en bijstand de vermogensstoets stelt. Zo. Dus je moet en... dat spaargeld, dat moet jij op gaan maken eerst? Ja, voor de fiscus, of zeg maar voor de wetwerk bijstand... telt dat dan eens als een, uh, zeg maar een eigen vermogen. Pfft. En dan moet ik dus dat pensioentje... wat ik omdat ik niet in een pensioenfonds zat... maar op een spaarbakboekje bij elkaar gespaard heb... Uh, dat, dat moet ik dan uh, hmm. gaan, eerst gaan opeten, ja. Had je dat uh, anders kunnen oplossen? De, de, want je zegt, ik zit niet in een pensioenregeling. Maar had je dat wel zelf kunnen opzoeken? Had je dat kunnen organiseren op die manier? Nou, afgelopen jaren heb ik wel eens onderzocht en gekeken van hoe, hoe kan ik dat inderdaad iets veiliger uh, op, opbergen? Ja. Want, want uh, zoals je weet, zijn er uh, bij, in, in de, in de arbeidsongeschiktheid is al, uh, al eerder her, herbo, herkeuringsrondes geweest. Ja. Waarbij je dan ook uit je uitkering zou, had kunnen vallen. Maar ik ben elke keer weer opnieuw bevestigd dat ik arbeidsongeschikt was. Uh, maar ook toen al, ja, al jarenlang eh, lijfrentepolissen, en noem maar op. Voor, die mogelijkheid bleek gewoon niet, niet te bestaan. die bestaat ook nog steeds niet. Hm. je kan dat spaargeld kan je niet eh, natuurlijk slim wegsluizen naar een pensioenregeling meer. Dat is te laten. Nee, late. en, nee dat had ook toen al niet gekund. Oh. En, en, een bank, en een bank in het buitenland, dat kan tegenwoordig ook niet meer. Dus dat, dat geld heb ik gewoon. Het, en ik geef dat ook keurig netjes op aan de belasting. En ik betaal daar box 3 belasting voor. Hm. Dat vind ik ook eh, geen enkel probleem. Nee. Alleen het is wel jammer dat ik dan straks als de waaionwet wordt afgeschaft, ja. dat bedrag op die manier kwijt ben. En ik kan dan eigenlijk op die manier ook wel de angst uh, en, en de weerzin van, van met name FNW-bondgenoten begrijpen. Uh, omdat in, in het nieuwe systeem, wat dan nu het voorstel is, mensen ook niet de zekerheid hebben of ze niet levenslang via een pensioenfonds sparen. En dan het aan het eind van de rit ook kwijt zijn. Ja. En, en Het is een beetje ingewikkeld. Aan de ene kant heb ik zoiets van waar moet ik mijn solidariteit uh, leggen? Want niemand denkt aan mensen in een waaijonguitkering. Denk ook bij mensen in een waaijonguitkering dat het bijvoorbeeld uh, zoons of dochters uh, met een Down syndroom kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment de nalatenschap, de erfenis van hun ouders krijgen. Die die ouders meegeven aan hun kind om hun kind goed verzorgd achter te laten. Ook voor die kinderen met down syndroom, zoals straks gelden, dat ze hun erfenis van hun, hun vader of moeder. Eerst op het. Die ze gekregen hebben om, om goed verzorgd achter te blijven als, als zoon of dochter met de down syndroom. Dat ze die ook kwijt zijn ja. via de wetwerk en bijstandsregeling. Klinkt wel als een hele goede waarschuwing. Eh, ja, met je, maar ja, met kant, en, ja, maar persoonlijke ervaring. Ja, en aan de andere kant heb ik zoiets van: goh, zoveel, uh, zoveel ophef over dit. Maar waarom wordt er niet gekeken naar, naar ook andere groepen? Die straks ook alles kwijt zijn. Ja. En misschien nog wel veel zwakker zijn in de ja. samenleving. En, en ook veel minder aandacht krijgen. Ja. En dat is een beetje dat geeft mij op dit moment een beetje een, een soort, soort uh, uh, dubbel gevoel. Aan en de ene kant heb ik iets van het is echt schandalig wat, wat uh, nu, nu voorgesteld wordt. Dat uh, die, die regelingen die straks in de pensioenfondsen zijn, veel minder zeker zijn. Ja, dat is ook al eerder al in de uitzending uh, uh, ja. uh, genoemd. Dat in die nieuwe systematiek het helemaal niet zeker is. Dat mensen aan het eind van de rit dat pensioen dan nog op hun 67 e krijgen. Hmm. Maar ik hoor nooit over van. De groep waar jij zit, maar toe behoort. Ja. ja, waarom is daar ook nooit aandacht voor? Nee. Nou, dat hebben we dan nu in ieder geval eventjes uh, een klein beetje kunnen doen. Maar ik ben. <lacht> Maar ik leef wel mee met vooral bijvoorbeeld ook zo iemand als, als die corrector ja. die net, net was. Uh, ja, zo iemand zou, omdat het voor zijn sociale leven belangrijk is, heerlijk nog een paar jaar verder door mogen werken. Ja. Ja. Maar mijn buurman, die schuin beneden mij woont. Uh, dat was een man die in de bouw werkte. Die is echt versleten. Die was echt op zijn uh, zoveel en zestigste, begin van zijn zestigste leven, gewoon op, op, op Okay. En, en uh, hij heeft nu, nu pensioen. En uh, het heeft twee jaar geduurd tot die man weer is gaan leven. En nu zie ik mijn buurman weer heerlijk scharrelen. En ik dank eigenlijk God op mijn blote knietjes... dat die man nog een paar jaar uh, van, van zijn pensioen mag genieten. Heel goed, Valentijn. Ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Jou ook. Dag. Hij maar eens nou die tijd verknieuwt, verput verredden en ver mijn ziel, Matilde, het terug een keer. Meer die kroegbaas was, uw glas, iets anders sprong mijn babelas, Mathilde, het terug een keer. de windes kom rijmop, mag niet trek, niet lagen, zoe ik met Mathilde, het terug een keer. Een vrienden, jou moet staan bij mij, dat ik mijzelf de hand afkrijg, want zei Mathilde, kom voor mij. Mijn hart, mijn hart bedaard of nooit vergeet van al die ouwen wat hij Mathilde terug laat keer. Mijn hart, mijn hart, o operaal, is kon het die zon, wat staal, het met Mathilde teruggekeer. Ho, oh, hart voor mij, wat box, brun jij, vergeet je laatste prikkerij. Toe Mathilde, als je rugt te keer. En vrienden, jou moet staan bij mij, laat kijken ten een club opkrijgen. Dat zei Mathilde, kom voor mij. Ik doe mijn handen, hou op bier, kijk me sti mooi, insinietier. Mathilde, dit terug keer. Jel mee handen, pas de klap, ik kijk nog lach voor hielig grap, Mathilde, tetterige keer. En jel mee handen, overen, oh, jel kind zal die vroegen doen, Mathilde, tetterige keer. O, jel mee handen, tijst bij mij, kruis jel mee voor mij, laat zijn, Mathilde, kom voor mij. Tilda, zij terug het hier. die kroeg kan je wijn, je jouw prooi lung de tillen. zij terug het hier. je weer die terug het hier. maar raff mij. Van Mathilde, bijzonder Herman van den Berg, naar Marcelle Mesker. Vanwege de ontknoping misschien aanstaande van de US Open tussen Nadal en Djokovic. Marcelle. Ja, het is uh, waanzinnig spannend. En uh, ik dacht dat ik in Parijs op Roland Garros. Uh, de beste wedstrijd van het jaar had gezien. Dat was uh, de halve finale tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Maar deze finale, Novak Djokovic, Rafael Nadal slaat alles. Aan de score zou je denken van, nou, het is een routine wedstrijdje. 6-2, 6-4, Novak Djokovic. Nu serveert hij voor de winst op de US Open. Hij leidt met 6-5. Hij heeft in de vorige game Nadal gebroken. Maar het is nu 15-30 op zijn service. Dus Nadal heeft nog een kans. We zitten weer in de rally. een ongelofelijke rally. harde uithaal met de voorhands van Djokovic. En hij komt op 30 gelijk. De rallies die hier gespeeld worden. De fysieke inspanningen die beide mannen leveren, is fenomenaal. Uh, Je denkt dat een punt vijf, uh, zes keer voorbij is en toch halen ze de bal nog. De defensieve kwaliteiten van zowel Djokovic als Nadal zijn fenomenaal. En zo staat het dus. 6-5 in de derde set voor Novak Djokovic. Dertig gelijk. Hij heeft nog maar twee punten nodig voor zijn allereerste US Open titel. En dat zou dan zijn vierde Grand Slam zijn. Maar het is nog niet zover, want hij mist zijn eerste service. En dan moet die tweede service komen. En het is lawaaierig en rumoerig in het Arthur Ashe Stadion. Bijna 24.000 toeschouwers. Die weten niet wat ze meemaken. Want het is spectaculair tennis. Ze leven ontzettend mee. Daar komt de tweede service. Backhand return Nadal. Voorhand Djokovic. De backhand weer van Nadal. Djokovic probeert natuurlijk die backhand te bestoken van de Spanjaard. Maar hier verslaat hij zich. En bespeur ik daar dan een klein beetje spanning in die backhand? Normaal gesproken de beste slag van. Die down the line en die dubbelhandige slag waar hij ontzettend veel mee heeft gescoord vandaag. Maar hier houdt hij een fractie in, had misschien een stapje naar voren moeten maken. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het moment, met de spanning. Want het is nu 30-40 en dus een breekkans voor Nadal om weer terug te komen in deze set en misschien in de wedstrijd. Hij hangt aan een zijde draadje, Rafael Nadal. Maar hier het breakpoint 30-40 op de service van Djokovic. Djokovic mist zijn eerste service, hield een beetje in. Dacht ik speel hem met wat spin in die eerste service, maar dat mislukt. Tweede service zijn de mannen altijd wat meer kwetsbaar. Dan wordt de return gevaarlijker duurt even, maar daar komt dan die tweede service van Djokovic. De forehand return voluit met die zware spin van Nadal. En dan gaan we weer in de rally. En wie durft als eerste? Voor het algemeen uh, houden ze niet in. Dat hebben we gezien in de hele set. Nadal uh, haalt uit. Ja, die moet wel. Die staat achter twee sets tegen nul. Die moet risico nemen. Djokovic heeft nog uh, natuurlijk een marge van twee sets. De rally gaat door. Plaatsen. De voorhand van Djokovic, de backhand nu van de Servier en de Spanjaard. Oeh, het is heel voorzichtig en dan gaat die bal uit van Novak Djokovic. En slaat uh, die zichzelf bijna voor zijn hoofd, want hij serveert voor de winst. Maar hij levert zijn service in, in voor hem misschien wel de slechtste wedstrijd uit de set. En dat zal natuurlijk alles te maken hebben met de spanning. Het is 6-6 en we gaan een tiebreak krijgen ja. tussen... Ik pauzeer maar even. Ja, dat is goed. Je zei de slechtste wedstrijd. Maar je bedoelde waarschijnlijk de slechtste, slechtste game. Sorry, de slechtste game, game ja. van Djokovic, ja. ja. maar het is wel een, een partij juist van een ongelooflijk hoog niveau. Dus we komen zeker nog even bij je terug. Marcel, voor nu, dank. Um, ja, wij zijn bezig met uh, dat tweede leven... dat je hoopt in welstand te kunnen leiden als de pensioenen goed geregeld zijn. Nou... Er zijn allerlei categorieën die het misschien nog wel uh, net zo moeilijk of nog moeilijker hebben... dan bijvoorbeeld de mensen die zware beroepen hebben uitgeoefend en dan toch misschien net zo lang moeten doorwerken als anderen... als dat nieuwe pensioenstelsel er komt. Ruud, goedenacht. Ben je daar? Wallings in Goorle. Hallo. Uh, je had net Valentijn aan de lijn. Ja. Ik heb uh, tot 98 gewerkt uh, bij verschillende gemeentes... als uh, bijstandsmaatschappelijk werker of consulent of... Hoe dat allemaal heten mag. Ja. Um, ik weet in ieder geval dat in de oude bijstandswet er een artikel was. Wat, uh, dat als je een bepaald vermogen had opgebouwd. Dat je dat kon bestempelen als zogenaamd bestemd vermogen. Bestemd vermogen, dat is de term. Ja, ja. En dat hield in dat je dat reserveerde, bijvoorbeeld... Nou, ik heb, ik heb met mensen meegemaakt die uh, dat opzij hadden gezet voor een begrafenis. Ja. Um, dus ik zou Valentijn... Uh, ik weet niet of dat in de huidige uh, wet uh, werk en inkomen dat artikel er ook nog is. Nee. Maar in ieder geval uh, last... ja, wet en, uh, werk en inkomen is de opvolger van de bijstandswet. En... Ik zou hem adviseren om daar eens naar te gaan zoeken of dat artikel er nog in zit. Ik vind ik wel een heel goed advies. Uh, dus hij moet kijken. Want, maar jij, jij zegt: ja, kijk, voor een begrafenis mag je geld als het ware apart zetten. Mm -hmm. uh, zou dat ook voor het pensioen kunnen gelden? Ja. Heb je dat ooit meegemaakt toen? Ja? Dat heb Ik heb het niet vermogen? concreet meegemaakt. Nee. Maar als het gaat om een bestem, als je het betitelt als bestemd vermogen. Ja. moet je eigenlijk in feite garanties inbouwen. dat jij er zelf niet bij kunt. Ja, ja. Ja, ja. En dat het echt apart blijft. Ja, en overigens kun je die afspraken dus maken met, met volgens mij tenminste... Met, met de gemeente in de zin van, kijk, dit is mijn opbouw en daar blijf ik af. Ja, Ja, ja Nou, dat, dat, dat is interessant, want dat zou dan toch eventueel voor Valentijn... ik hoop dat hij nog luistert, anders laten we dat zeker even weten... Um, zou dat zeker een, uit, ja, een oplossing kunnen bieden uit zijn benarde situatie? Dat is een ja, geval in de oude bijstandswet ja. was dat artikel er ja. wel degelijk. Nou, en het heet dus bestemd vermogen. Hartstikke goed dat jij verbelde, Ruud. Dankjewel. Okay. Nee, goeienacht nog. Dag. Het is vijf over half twee. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Met een half oor luisteren mee en soms met twee volledige oren naar Marcelle Mesker... die de finale van de US Open verslaat. Dus uh, Nadal die vecht voor het tweede leven. En uh, Djokovic die in sets 2-0 voor staat. Derde set wordt nu een tiebreak gespeeld. Goed, hoe dat afloopt, weten we zo meteen. Um, uh, eerst Erik. Goeienacht Erik. Ja, goeienacht. Hallo. Ik ben dan misschien in dit verhaal ook een Nadal die uh, terugkomt van een hopeloze positie. Is dat zo, ja? Ik heb heel wat balletjes heen en weer moeten slaan met mijn pensioenfonds. Oh. En uh, ik vind eigenlijk dat ze. Uh, nou, op de meeste van de vragen die ik in twee A4'tjes had gesteld niet geantwoord hebben. Nee. Het was misschien ook niet hun bevoegdheid, maar daar zijn ze gewoon totaal overheen gegaan over die vraag. De belangrijkste vraag hebben ze wel beantwoord, want naar aanleiding van al die campagnes over het pensioen... en de website uh, mijnpensioenoverzicht.nl die ik had geraadpleegd en daar stond meer dan de helft van mijn pensioen helemaal niet vermeld... ben ik toch eens even in de pen geklommen en ik heb dat pensioenfonds... een briefje geschreven. En toen dus zat ik in mijn papieren te snuffelen en dacht... hé, hey, dit gaat over mij. Mm -hmm. Waarom weet ik dat niet? Want meestal ben ik redelijk ge geïnformeerd... als er regelingen zijn. En zoals ik weet het niet, ja, het is nou niet om op te scheppen... maar dan weten de meeste mensen het waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Namelijk dat als je in de via belandt... dat je van je pensioenfonds... een aanvulling op je via uitkering kunt krijgen. Nou ja, dat is drie jaar. Maar nog veel belangrijker... ...jouw pensioenfonds gaat voor jou verder met sparen voor jouw pensioen. Ja, ja. En om dan ook maar meteen even af te rekenen met wat sommige mensen zeggen... ...ja, ik zet het wel op een spaarrekening. Je kan zelf als eenling sparen wat je wil... ...maar tegen een professionele uh, beleggingsafdeling van een pensioenfonds... ...kan je qua rendement gewoon nee. niet op. Dus je vindt sparen onverstandig? Dat is groot, die hebben daar mensen voor die daar verstand van hebben... Er zijn in het verleden grote risico's, soms te grote risico's genomen. Maar desalniettemin, daar zitten de verstandige beleggers... en die hebben gunstige tarieven en die halen de betere rendementen. Dat kun je als eenling nooit halen. Hmm. Dus we moeten het met z'n allen blijven doen. Oké, okay. Erik. Um, de ja? mensen die eruit vallen, en dat ben ik dan nou toevallig... ik ben druk bezig om, uh, om weer op de rit te komen... maar voorlopig sta ik aan de kant. Hmm. Ja, die krijgen straks ook nog een pensioen. En dat scheelt een enorme slok op een borrel voor mij... Ja. Want het is nu een verschil van 150 euro netto per maand. En straks scheelt het mij dat ik een aanvulling op mijn AOW heb. En dus niet op het bijstandsniveau terugval wat de ja. AOW is. Ja. Daar ben ik toch wel heel blij mee. Nee, ik vind maar. dat meer mensen dat zouden moeten weten. Ja. Als ze ook in de WIA belanden. En, en wat is de beste weg voor informatie? Tot slot dan, want dan gaan we weer even terug naar Marcella Mesker. Dat hangt er vanaf uh, bij welk pensioenfonds je bent. En uh, laat je niet afschepen met uh, je bent uitgeschreven, want je bent ziek uit dienst gegaan. Ja. Ik heb daar een klacht tegen ingediend en na een paar keer heen en weer tennis heb ik het gewonnen. Oké, okay. hartstikke goed, dat is goed nieuws, dankjewel. Dan ben ik benieuwd hoe het nu met de tenniswedstrijd gaat. Ja, ik ook. Fijne nacht nog. Dankjewel, dag. Dus uh, laat je niet, uh, niet te makkelijk afschepen. Marcella Mesker, hoe is het nu? Verderop in de tiebreak. Ja, het is 5-1 voor Nadal, dus die comeback die zit eraan te komen. Van bijna hopeloze positie komt hij nu terug in die derde set. Djokovic pakt hier nog een servicepuntje mee, komt terug tot 5-2. Maar ja, het leed is eigenlijk al geleden voor de hier. En dat leed dat veroorzaakt, werd veroorzaakt door een paar onnodige fouten aan het begin van de tiebreak. Maar ik moet zeggen, wat geeft Nadal 100% in deze set? Wat is die fysiek sterk om dat op te brengen? Als je dus twee sets tegen 0 achter staat. En dan ook nog een break. En er dan toch nog in geloven. En dat hebben we het hele jaar niet gezien van Rafael Nadal. Want in die vijf finales die hij dit jaar tegen Djokovic speelde. verloor hij. En hij wist niet meer hoe hij tegen hem moest spelen. Misschien vindt hij de oplossing nu in de derde set. Hij serveert de rally's aan de gang. 5-2 in die derde set, tiebreak. Dus voor Rafael Nadal. Lange rally. De voorhand van Nadal. Die is linkshandig. Die hoge ballen met veel topspin. Dubbelhandige backhand nu van Djokovic. Die is net iets te hard. Hoog tempo. En uh, hij komt terug tot 5-3. Snoept hier een puntje af op de service van Nadal. Ja, krijgt misschien dan ook weer een beetje hoop. Tegen Roger Federer in de halve finale deed hij het haast onmogelijke. Hij stond achter in de vijfde set met 5-3. Federer serveerde bij 5-4 voor de winst. Stond 40-15 voor, had twee matchpoints. En Djokovic werkt die twee matchpoints weg, breekt en wint de vijfde set tegen Federer uiteindelijk met 7-5. Een ongelofelijke prestatie. Dus wie weet wat hij hier nog kan doen in die timbreak. 5-3 voor Nadal. Die heeft nog één service te gaan. Daar komt hij. De linkshandige service gaat het net in. De service die zo belangrijk is voor Nadal in deze wedstrijd. Want van die tweede service moet hij het niet hebben. Die return van Djokovic is te goed. Daar komt de tweede service. Djokovic pakte met de voorhand en dan gaan we weer in die rally. Beide mannen zijn zo vast als een huis in een ongelooflijk hoog tempo. De cross rally aan de gang, nu de langste lijnbal van Djokovic. Djokovic domineert, die dicteert, die hoeft minder te lopen dan Nadal. Nadal defensief en Djokovic gaat hij naar het net? Nee, hij durft niet, hij gaat weer naar achter en dat kost hem bijna het punt. Nee, het gaat door, maar een ongelofelijke winnaar van Rafael Nadal. Hij viert uh, daar ook zijn eigen feestje, handen in de lucht, de Toeschouwers die staan op de banken. Het is een ongelooflijk hoog niveau... En het wordt setpoint voor Rafael Nadal. 6-3 nu in die derde set tiebreak. Ja, en we zien het nog eens een keer in de herhaling. Djokovic had daar naar het net kunnen gaan. Aarzelt een momentje en dat kost hem het punt. Heel belangrijk, want Nadal pakt zijn servicepunt en komt nu op 6-3 en heeft dus drie setpoints. En je zou niet zeggen dat we naar een man zitten te kijken die eigenlijk ver en ver achter staat in deze wedstrijd. Want wil hij winnen, moet hij gewoon deze set winnen... Maar er dan nog twee. Goed, djokovic serveert bij 6-3 achter. En kan misschien dat eerste setpoint wegwerken. Maar moet het ook weer met een tweede service doen. Dat zie je toch vaak, ook bij deze wereldtoppers. De nummers 1 en 2 van de wereld. Beetje spanning en ineens loopt die eerste service niet meer zo vloeiend. Ze gaan een beetje nadenken. De arm wordt wat zwaarder. En dan duurt dat lang. Nu heel lang voordat die tweede service komt. Want ook het publiek is luidruchtig. Ze roepen dingen. En ook vervelende dingen. Onsportieve dingen. Zoals dubbelfouts bijvoorbeeld. En dat is niet leuk als je moet gaan serveren bij setpoint achter. Nou, daar komt dan eindelijk die tweede service van Djokovic. Hij is goed. De voorhand return van Nadal. En een, uh, ja, een beetje een tank voorhand, zoals we dat noemen. Een uh, bal in het net van Djokovic. En dus de derde set gaat naar Rafa ik krijg er helemaal de kriebel van. Gaat naar Rafael Nadal in een tiebreak. En de partij gaat dus voorlopig door. Want Novak Djokovic leidt met twee sets tegen één. Maar Nadal is helemaal terug. Show me.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 Iets en melkbussen vol. De diep in haar hol ligt de vos met haar jongen stil te wachten. Tot rond de kippen straks de schemer valt. En dat is een fijn nummer, noem het geen liefde, van Alex uh, Ruka. Wij hebben het eigenlijk al twee weken lang over het uh, Nederlands pensioenstelsel. Daar wordt, zie ik, nou ja, dat wil zeggen, ik zie het eigenlijk niet... maar ik lees op uh, teletext dat het FNV nog in overleg is over pensioenen. Dat bericht staat er al enige uren, zoals al vanaf twee uur. Nou, dus al een goede twaalf uur nu aan het onderhandelen zijn. Twaalf uur. En de laatste berichten waren dus dat er werd voorzichtigjes... door de NRC ook gesproken over uitstel... Dat zou kunnen. Ik heb het ook nog even aan Hasco van Dalen gevraagd. Gast uh, op het laatste moment hier naartoe gekomen. Gast notabene, die deze week met pensioen gaat, maar voor Nationale Nederlanden nadenkt over het beleid uh, dat gevoerd zou moeten worden. Ook bij zo'n grote verzekeraar. En, en wat het FNV doet, dat heeft natuurlijk onmiddellijk repercussies op uh, zo'n groot bedrijf als de verzekeraars. En die zegt van ja, het zou misschien nog wel kunnen. Dat betekent in feite dat ze dan toch weer opnieuw gaan onderhandelen. En dat, ja, dan proberen ze wat weken speelruimte te vinden. En dan proberen ze het over het debat in de Tweede Kamer heen te tillen dat volgende week plaatsvindt. Ja, en dan komt het dus in feite neer op toch maar weer opnieuw met elkaar praten. Dat is natuurlijk al anderhalf jaar het geval. Maar goed, waarom niet toch nog een poging wagen? Want als je het niet doet, wat is het alternatief? Of de FNV breekt. Nou, dat is heel slecht. Of de politiek gaat beslissen. En dan heeft iedereen ook uh, er last van. Want dat is niet een aantrekkelijk alternatief. Wat Henk Kamp voorstelt. Nee, dan gaan we er allemaal een beetje op achteruit. Nou, dus dat is het, de laatste stand van zaken als het om de FNV gaat. Ja, u kan nog bellen. Misschien uh, bent u wel jong en uh, heeft u een idee over pensioenen. Of helemaal niet. Of uh, bent u onbewust. Of misschien heeft u wel al een heel, hele leven lang een zwaar beroep. Uh, misschien... Wilt u wel iets vertellen over hoe u geniet van uw pensioen op het ogenblik? Hoe lekker dat is? Hoe vervelend dat kan ook. U kunt nog steeds bellen: 0800-112. En we gaan ook nog steeds even kijken of, nou in dit geval zou dus Djokovic moeten zijn, of die zich herstelt in de vierde set van de finale van de Amerikaanse Open. Um, van het feit dat hij zo dichtbij de overwinning was in de derde set, maar hem toch nog weer heeft laten glippen. Nou, dat komen we zometeen nog wel van Marcella Mesker te weten. Eerst maar weer muziek, denk ik even.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 is in my shoes Restless feeling van Nick Lowe even terug naar New York. Marcella Mesker herstelt Djokovic zich van het laten glippen van de derde set? Nou ja, je kan zeggen hij staat 1-0 voor... maar hij wordt uh, momenteel door de fysiotherapeut behandeld aan uh, zijn onderrug. Nou is dat uh, denk ik niet heel ernstig. Maar ja, die mannen staan 3 uur en 38 minuten uh, te spelen op een ongelooflijk niveau. Dus, Waar waarom omgeving... denk je dat het niet zo ernstig is? Nou, daar kan je aan hem zien aan zijn lichaamstaal. En anders had hij die eerste game van die vierde set niet zo kunnen lopen. Ja. En die had hij ook niet gewonnen. Kijk, het is natuurlijk normaal dat ze dan uh, in de onderricht... dat ze pijntjes gaan voelen. Hoe denk je dat die voeten eruit zien? Ja. Die liggen ook helemaal open. Ze zijn ook ingetaapt. Uh, alles brandt, alles doet pijn. Maar ja, in de flow of the moment gaan ze door. En uh, Djokovic heeft net heel pijnlijk die derde set verloren. Omdat hij bij 6-5 voor de winst serveerde. Dus alles wat een beetje pijn doet, doet nu net even wat meer pijn. Ja. Dus... Het is natuurlijk ook heel erg psychisch. En hij neemt een paar pilletjes in, een paar pijnstillers. Dus dat gaat zo wel weer. Want ja, hij gaat natuurlijk door tot op zijn tandvlees werkelijk. Maar hij heeft een knauw gehad door het verlies van deze derde set. En dat speelt mentaal nog wel even door. Dus ik denk als hij die eerste vier, vijf games gewoon goed doorkomt... dan wordt het weer een strijd. Alleen ik moet zeggen, Nadal ziet er wel heel erg fit uit. Een tikje fitter dan Djokovic. Uh, <laughs> okay. Dus uh, we gaan het zien. Ja. Het kan nog uh, twee sets doorgaan. Dus, uh... ja, grote mentale strijd in ieder geval ook. Zo is het, ja. Dankjewel, Marcella Mesker. Um, hebben we hebben nog tijd. Ja, Het kan nog net. Uh, Ad, goedenacht. Nog een goedenacht. vraag? Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb net verteld dat een hele grote groep mensen om me heen haalde de 65 niet. Ik, ik kwam eerst een 5, ik ben nu al aan 10, en ik ben nu zelf 71, ja. of wat dan binnenkort. Die mensen hebben de 65 niet gehaald. En dat zijn er al 10 in mijn omgeving. Waar blijft, ja, dat blijft gewoon in de pot zitten, waar dan weer uh, andere pensioenen worden van betaald, denk ik. Ja, maar de, die verhouding wil ik wel eens zien. Maar dat kan ik namelijk niet vinden op het internet. Want, ik wil die, want ze zitten allemaal over die grijze golf te kletsen. Ja. Maar die mensen hebben allemaal vreselijk veel geld ingeleverd. Dus, ja. En er wordt goudgeld aan die mensen nu verdiend. Door pedicures en, en, en, en, ja. en paramedici en noem maar op. Ja. Maar ik, ik ben zo nieuwsgierig. Naar de verhouding. Het percentage dat is wat dan in de kas blijft zitten. Okay. Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven, maar nee. het zijn wel intrigerende vragen. Dank u wel ja. in ieder geval. Ja, ja? oké. Okay. Dag. Dag. Uh, mevrouw Aalten nog, tot slot. Ja, ja ik, ik hoor net van die meneer over waar dat blijft. En dat was ook mijn vraag, want mijn man was 65, is toen overleden... heeft 48 jaar gewerkt, ja. 48 jaar WHO betaald of AOW betaald... En, en uh, dan vraag ik me ook af. En dan zitten ze allemaal te zeuren over lange werken. De menigeen haalt het niet eens. En waar blijft het geld? Ja. dat geld? Dat blijft in de pot zitten, denk ik, waarvan ja. andere pensioenen worden betaald. Ja, dat vind ik prima hoor. Ik bedoel, maar dan gun ik iedereen van harte. Maar dan vind ik het zo belachelijk dat ze het nou zeggen... dat ze tot 67, 68 jaar moeten werken. Ja, ja. Terwijl menigeen het niet eens haalt. Mevrouw Aalt, ik dank u wel voor deze ja. late reactie. Tot uw dienst. hoor. Ja. dag. dag. Morgen heeft Helco Span de actrice Lineke Rijksman te gast... die ingaat op de ontwikkeling in de cultuur. Dit en... is de voicemail van Casa Luna. Helco, jij praat met Lineke Rijksman over de prachtige solovoorstelling... die ze maakt over de cultuur. Mijn vraag is, als er nou één kunstwerk de nieuwe tijd in mag nemen... de 21ste eeuw, welk kunstwerk is dat dan?